omdat hij democratisering eiste, werd hij in 1970 op een zijspoor gezet. Als advocaat en leider van de Democratisch-Socialisten bleef hij zich in de jaren daarna verzetten tegen de autoritaire ontwikkelingen in Tunesië. Zijn voorganger Ghanouchi was elf jaar lang premier onder president Ben Ali. Betogers eisten afgelopen weekend zijn vertrek vanwege zijn rol in het oude regime en omdat hij weinig vaart zette achter de hervormingen. Bij die protesten vielen drie doden. De sultan van Oman heeft zijn regering opdracht gegeven... 50.000 banen te creëren voor de inwoners van het golfstaatje. Dat gebeurde na twee dagen van protesten. In de havenstad Sohar eisten meer dan 2000 mensen politieke hervormingen. De politie sloeg de menigte uiteen waarbij twee doden vielen. Het was voor het eerst dat de onrust in de Arabische wereld ook Oman bereikte... Voor 7 maart staat een bezoek aan het land gepland van koningin Beatrix, prins Willem-Alexander, prinses Maxima en minister Verhagen. Ze gaan dan naar Sohar, waarvan de haven voor 50% eigendom is van, een, van het Rotterdamse havenbedrijf. De Franse minister van Buitenlandse Zaken Aliou marie treedt af. Dat heeft ze aan het eind van de middag bekendgemaakt. Minister van Defensie en oud-premier Juppé wordt haar opvolger.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 In Zwitserland is een duiker omgekomen die het wereldrecord onder water zwemmen zonder zuurstof wilde verbreken. De man oefende voor zijn poging in een bevroren meer bij Davos, waarin een aantal wakker was geslagen. Toen hij na bijna drie minuten nog niet boven was gekomen, doken duikers met zuurstofflessen hem achterna. De man van 42 overleed in het ziekenhuis. Het Rijksmuseum in Amsterdam was de hele dag vrijwel niet te bezoeken door toeristen vanwege een actie van kunstenaars.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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten van Radio en TV, de krant van morgen en de ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 1 graad boven nul. Binnen zit John Jansen van Galen. We kregen hier een mail van een vrouw uit Libië die met vakantie in Nederland was gegaan en nu niet terug kan. Uh, nu is het andersom dus. Zij schrijft, wat wij op dit moment horen is dat iedereen bel te goed krijgt van de regering. Doordat onze familie veel te goed heeft gekregen, spreken wij hun nu vaker. De mensen daar worden rustig gehouden met mededelingen... dat ze spoedig hoge geldbedragen van de bank kunnen krijgen. Maar de hoeveelheid donkere Afrikanen in Tripoli zorgt voor enorm veel stress... De donkere Afrikanen worden ingehuurd om Libiërs te vermoorden. En Libiërs reageren hier weer op door uit voorzorg op donkere mensen te schieten. Echter heb je ook donkere Libiërs. Er gaat dus nog wel eens wat fout. weer. via Niemand meer aan deze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 Tomore a pieno di uomini. a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a a little bit a little bit of It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. bit of wonderful, it's wonderful. wonderful. I dream of you. Paolo Conte, Biacon mee. Een glazen Kalashnikov vol vodka. Mooi hè? Komt voor in CC, een correspondentie tussen drie vrienden. Henk Bernlef, Remco Kampert, beide schrijver en dichter. En Theo Louvendi, muzikus en componist. Ik spreek met hen alle drie. Goedenavond alvast, Remco Kampert. Goedenavond, meneer Van Gaal. Bent u uh, verguld met de verschijning van dit boek? Ja, bijzonder. Ja, dat is niet zo leuk als dan uh, ja, je vrienden nog eens te kunnen herlezen in dat boek. Ik heb het ook met veel genoegen gelezen. Het zijn brieven waarin volgens Bernleff <coughs> zo licht lichtmogelijke vliegers worden opgelaten. <coughs> Over jazz, memory sticks, ouder worden door... <coughs> De oorlog vaak en die Kalashnikov vol vodka dus. Ik spreek met de drie penvrienden, maar natuurlijk gaan we eerst naar Libië. Hoe staat het daar? Dat vertelt correspondent Kees Broeren. En over de achtergrond van de waarlijk heldhaftige reddingsoperaties... van de Britse Special Air Service raadpleeg ik militair historicus Christ Klep. Maar is al die aandacht voor Libië niet... Too much. Gaat dat niet ten koste van de morele journalistieke steun... voor protesterende burgers in Ivoorkust en andere Afrikaanse landen? Dat is het idee van journalisten en Afrika-kenner Femke van Zeil, dat zij hier komt verdedigen. Om vijf voor twaalf. Wie wint de Oscars? Maar eerst de kranten van morgen vroeg... en nu het voornaamste nieuws van heden. Zondag 27 februari. Het gezag van de Libische leider Gaddafi brokkelt steeds verder af. We zeggen het al de hele week. Zo is nu de stad Zawiya, die maar 50 kilometer van de hoofdstad Tripoli ligt... in handen gevallen van zijn tegenstanders. Het was een feest en betogers kandeerden: We willen de val van het regime. In de oostelijke stad Benghazi hebben de betogers het al een week voor het zeggen. Dus wordt het voor hen tijd om naar de toekomst te kijken... maar niet voordat de boel is opgeruimd. And everybody is helping cleaning the streets, helping in the traffic, protecting uh, the banks... De toekomst dat wordt een hele kluif. Er is in Libië geen politiek systeem waarop verder kan worden geborduurd. Het moet van de grond af worden opgebouwd. Alleen maar goed, vindt deze man. Building from scratch is beter dan fixing. Ook internationaal kan Gaddafi niet meer op steun rekenen. Ook dat zeggen we al de hele week. Vannacht nam de VN-veiligheidsraad een resolutie aan tegen Gaddafi en zijn vertrouwelingen. Unaniem benadrukte de VN-ambassadeur van de Verenigde Staten. When atrocities are committed against innocence... the international community must speak with one voice. And today it has... De inhoud van de resolutie, een reisverbod, bevriezing van de tegoeden en een onderzoek door het Internationaal Strafhof in Den Haag. Volgens de Duitse VN-ambassadeur is dat meteen een waarschuwing voor andere machthebbers die hun volk aanvallen. This is a clear warning to those who perpetrate systematic attacks against the civilian population that they will be held accountable. Terwijl Gaddafi aan alle kanten wordt aangevallen, proberen nog altijd vele buitenlanders Libië te verlaten. Afgelopen nacht landen twee vliegtuigen van de Britse luchtmacht in het diepste geheim in de Libische woestijn om landgenoten op te halen. Deze man zag ze vliegen reed er achteraan en stapte aan boord. Well, this afternoon we saw a C-130 coming over. And we just went and followed it, went to the airstrip. And they just said: anybody with British passports, come on, get on the plane, let's go. Maar zoveel geluk heeft niet iedereen. Deze man vertelt dat medewerkers van een Oostenrijks bedrijf in Libië zijn overvallen... en inmiddels onder erbarmelijke omstandigheden vastzitten op hun compound. Ze zijn nog steeds they ze zijn they ze hebben geen voedsel, ze hebben geen transport. As also in mijn bedrijf alle auto's zijn taken, alles is kapot, alles is vernietigd. In Tunesië is president Ben Ali al een paar weken weg, maar de strijd is nog niet gestreden. Betogers wilden dat de interim premier Kanoutchi opstapt. Hij had volgens hen te nauwe banden met de gevluchte Ben Ali. En dus gingen ze weer de straat op. De interim premier zwichtte voor de druk. Er is alweer een nieuwe interim-premier aangesteld, Bedji Khaïd Essepsi. De man is hoogbejaard en hij bemande ministersposten in de jaren 50 en 60. Een domper voor toeristen die deze regenachtige dag hadden uitgekozen om naar het Rijksmuseum te gaan. Kunstenaars hadden uit protest tegen de cultuurbezuinigingen massaal een kaartje gekocht en daardoor was er geen plek meer voor de gewone bezoeker. Balen voor de toerist zou je denken, maar dat viel mee. Fransen zijn wel wat gewend als het om actievoeren gaat. En ook Italianen zijn niet onder de indruk van de extra lange wachtrij. In Italië zijn die standaard. Well, it's shorter than what we have in our museum. So we are quite used to it. Dat was nieuws vandaag op Radio NTV. En Juris Stoupinski, hier naast mij, heeft een overzicht samengesteld van de kranten van morgen vroeg. En hij begint met de voorlezing daarvan. Nederland moet de poorten sluiten voor vluchtelingen uit Libië... en andere Arabische landen waar een opstand is. Zelfs als er een burgeroorlog is uitgebroken. Dat zegt PVV-leider Geert Wilders in een interview met Spits. Het is volgens hem onmogelijk om als West-Europa de vluchtelingen op te vangen. Ook als het geen islamitische landen waren... hadden we die massa niet aangekund. Daarom pleit Wilders ervoor om vluchtelingen... in de buurt van hun eigen land op te vangen. En mochten er toch mensen zijn die naar Italië of Malta vluchten... dan moeten daar maar vluchtelingenkampen komen, vindt de pvv leider Zodat ze niet naar andere Europese landen kunnen reizen. Het zelfvertrouwen van de coalitie lijkt een paar dagen... voor de statenverkiezingen een deuk op te lopen. Volgens Trouw zijn de peilingen voor het minderheidskabinet niet goed. Het probleem zit niet in de grote populariteit van de VVD of de PVV... maar in de impopulariteit van het CDA... De campagne van die partij zit volgens trouw niet goed in elkaar. Want terwijl andere partijen hun landelijke boegbeelden voor de camera zetten... voert het CDA een provinciale campagne. Vicepremier premier Verhagen is nauwelijks te zien... en de partij staat op flink verlies in de peilingen. Dinsdag begint het CDA nog een 24-uurscampagne... waaraan ook Kamerleden meedoen in de hoop nog wat stemmen te winnen. Bij de jeugd moeten de partijen niet aankomen met provinciale thema's... want meer dan de helft van de jongeren tussen de 12 en 24 jaar... Maar heeft geen flauw idee wat de provinciale staten doen. Dat blijkt uit een enquête waar Spits over schrijft. Jongeren laten hun keuze afhangen van de ontwikkelingen in de landelijke politiek. Ook werd gevraagd naar meningen over een campagnefilmpje van een CDA in Limburg. Die lijkt met beelden van een vrouw met een partijtatoeage... eerder jonge kiezers af te stoten dan aan te trekken. 56% van de ondervraagden is na het zien van het filmpje negatiever... Over het CDA. De linkse oppositiepartijen verenigen zich en keren zich tegen het kabinet. GroenLinks, PvdA, SP en de ChristenUnie hebben samen met de FNV een manifest opgesteld. En dat wordt morgen gepubliceerd in de Volkskrant. Ze zijn vooral tegen de plannen om te bezuinigen op de bijstand... jonge handicapten en sociale werkplaatsen. De partijen vinden het onaanvaardbaar dat de kosten van de crisis... worden neergelegd bij mensen met een arbeidsbeperking. Ze willen dat het inkomen van die mensen hetzelfde blijft. Het AD schrijft over de 13-jarige Felix. De Duitse tiener is bomenambassadeur... en mocht bij de Verenigde Naties zijn boodschap verkondigen. Hij zegt dat volwassenen maar beter hun mond kunnen houden... en bomen moeten gaan planten... Ze weten hoe ze klimaatproblemen moeten oplossen, maar ze doen het niet. En daar snappen wij kinderen helemaal niets van. Dus stop met praten en begin met planten, zegt Felix. Met zijn club Plant for the Planet wil hij in elk land minimaal 1 miljoen bomen laten planten. En in een paar jaar zijn er al 3,5 miljoen neergezet. Als het aan Felix ligt staan er over een paar jaar zelfs miljarden nieuwe bomen op aarde. Waarom niet, vraagt hij. Het is de Amerikanen toch ook gelukt om binnen tien jaar op de maan te komen? Deze onderwerpen, morgen uitgebreid, in de ochtendbladen. Verkeerde pina's leste, dat ging al vast goed. Kaffee en de stoeten, valt zo als het moet.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 Prachtig mooie dag, Daniel Lohus van het nieuwe album Houd Moed. De internationale druk op Gaddafi neemt toe... en nu blijkt ook een stad niet ver ten westen van Tripoli... in handen te zijn van de oppositie tegen hem. Correspondent Kees Broeren in Benghazi, goedenavond. Wat is er bekend over de situatie in die stad Savia?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 van Tripoli. Het, het, het, het verzet nadert Gaddafi wel. Ja, absoluut. Het moet ook een vreemd tafereel zijn geweest... want juist vandaag... Uh, heeft het uh, bewind internationale journalisten die speciaal zijn uitgenodigd... naar Sevilla genomen om te laten zien hoe rustig het daar was. Toen de mensen daar kwamen, de journalisten daar kwamen... en voorbij de roadblock, de wegversperring van het leger van Gaddafi waren... liepen ze zoals het ware op tegen die demonstranten, die gewapende demonstranten... die duidelijk maakt dat zij de stad in handen hebben. Ja, en ja. inderdaad, dat verzet komt steeds en steeds dichterbij. Ja, en hoe, hoe is de berichtgeving? Jij bent daar in Benghazi. Drinkt daar dat nieuws over die ontwikkelingen... En in Zavia ook bij de mensen door. Absoluut, dat gaat heel erg snel. De binnenlandse verbindingen hier zijn niet altijd even makkelijk. De buitenlandse verbindingen trouwens ook niet. Maar als mensen erin slagen om de telefoon te pakken, hun mobiele te pakken... dan wordt alles onmiddellijk doorgegeven. Dat is één manier waarop het nieuws binnenkomt. En twee is dat mensen hier tv kijken. En dan met name naar Al Jazeera in het Arabisch. Dat wordt hier officieel geblokkeerd. Maar er zijn andere, allerlei andere zenders die dat signaal van Al Jazeera doorgeven. En je weet dat is ook bij opstanden in Noord-Afrika gebleken. Ze zijn zeer goed geïnformeerd daar. En uh, dat krijgen de mensen dan ook absoluut helemaal mee. Houdt men daar rekening met het uitbreken van gewapende strijd? Ja, absoluut. Daar bereidt men zich uh, ook uh, op voor. We horen hier berichten hoe uh, soldaten die uh, zijn overgelopen eerder... ...naar de demonstranten uh, met hun wapens en ook uh, andere wapens uh, in handen hebben gekregen. Hoe die bezig zijn om burgers... ...op te leiden zou je kunnen benen zeggen, dat zal ongetwijfeld zeer informeel gaan... Uh, en, ...en leren hoe ze een wapen moeten bedienen, ja, ja. Uh, hoe ze op de grond moeten liggen okay. met een kalasjnikov... ...hoe ze moeten gaan schieten en hoe ze dus wellicht ook met die wapens richting Tripoli, richting de hoofdstad gaan optrekken... ...want dat is toch het doel van de demonstranten, ze hebben het oosten van het land in handen... ...maar het maakt heel duidelijk, het gaat ons om heel Libië, we willen geen afscheiding... ...en voor dat hele Libië hebben we natuurlijk de hoofdprijs, oftewel de hoofdstad, ook Trimel. nodig en daar gaan ze wellicht naartoe. Dank Kees Broeren in Benghazi. <coughs> BBC en Sky News melden inmiddels dat vandaag alweer een nieuwe reddingsactie van de Britse luchtmacht heeft plaatsgevonden in Libië nadat 150 mensen afgelopen nacht uit de woestijn daar bevrijd zijn door de Britse special air service. Een zeer geheime operatie waar volgens Sky News jonge moedige mannen een bijna onmogelijke opdracht hebben uitgevoerd. We zochten een fragment van Sky News, maar we hebben het nog niet. Maar het komt. A small group of determined young men took to the air in an almost impossible mission. Their task? To pluck 150 civilians from the remote desert of a foreign nation at war with itself. This was an operation as fast in its planning as execution. The special boat service flew out of Malta in two Hercules. While they made their final preparations on board their aircraft, spy planes soaked the targets identifying potential enemy. And as they approached the oil camps, AC-130 gunships, armed with howitzers and cannon, flew sentry above. Oké, okay, zo, so, dat is niet misselijk. Christ Klep, militair historicus, goedavond. Goedavond. Klinkt hist heroisch zo, so was het inderdaad een zeer heldhaftige operatie van die Special Air Service? Ja, die Britse leeuw die brult weer eens. Het doet mij heel erg denken trouwens aan de retoriek van, uh, van de Oorlog van begin jaren uh, tachtig. Brit, de Britten doen het weer. Was het nou echt zo gevaarlijk? Ik, ik denk het eerlijk gezegd niet. Overigens een uh, erg knap staaltje werk. Maar het lijkt me niet zo gevaarlijk omdat het gaat om uh, Hercules transporttoestellen. Dat zijn betrekkelijk uh, trage propeller toestellen. Uh, 400-500 kilometer per uur. Ja, het lijkt me niet dat als het echt gevaarlijk was op de grond, dat je dan uh, dit soort toestellen inzet. Nee. Kun je ons uitleggen, wat is die Special Air Service? Ja, in het uh, fragment werd gesproken van de Special Boat Service. Dat is het zusje van de Special Air Service. Dat valt allemaal onder, uh, onder één regiment uh, hooggetrainde uh, elite-soldaten. Uh, het is eigenlijk het, uh, het regiment uh, binnen uh, de Britse krijgsmacht die het, het meest een elite-eenheid uh, mag heten. En die in het algemeen ook wordt gerekend tot de top vijf van de elite-eenheden in de wereld. Ja, en een historie in Libië? Hè? Ja, absoluut. Uh, ja, historie is altijd toeval, uh, zeggen ze wel eens, maar de eenheid is inderdaad eigenlijk zijn bestaan min of meer begonnen, althans een voorloper hiervan, in de woestijn uh, van Libië. Toen waren het uh, lange afstandsverkenners, die uh, natuurlijk in dat uitgestrekte woestijngebied uh, heel erg goed in hun recht kwamen. Echt uh, een beetje als, als moderne cowboys in, in jeeps uh, lange afstandsverkenningen deden in die woestijn. Ja, en het toeval wil dus dat dat op dezelfde plek is. Ja. Uh, zijn, zijn er meer geheime operaties denk je gaande in Libië? Ja, dat verwacht ik wel. Uh, ik denk eigenlijk langs uh, drie lijnen. De eerste lijn is het uh, evacueren van, uh, van uh, diplomaten en andere burgers. Dat zal op dit moment heel stiekem gebeuren denk ik. Daar horen we helemaal niets van om die mensen niet in uh, gevaar te brengen natuurlijk. Het tweede is denk ik dat men heel erg aan het verkennen is nu. Hè. Er lopen waarschijnlijk overal in Libië al wel uh, of SES mensen of Amerikaanse commando's of Franse commando's rond om het gebied uh, alvast goed te verkennen. En het derde wat men Denk ik nu aan het doen is met die operaties, is contact leggen met uh, de oppositie. Uh, dat hebben ze in Afghanistan gedaan, dat hebben ze in Irak gedaan. Uh, dat zijn ook vaak die elite soldaten, mensen die de lokale taal spreken. Nou, wat doen die? Die zoeken de lokale machthebbers op, die zoeken de lokale jonge ambitieuze mannen op. Ja, en dat is altijd handig natuurlijk als je dat soort contacten hebt over een paar weken als de strijd om de macht begint. Ja, en Nederland spreekt Holland een woordje mee? Zijn er ook Nederlandse elite troepen? Nou, ik zal eerlijk zeggen dat ik dat niet 100% zeker weet. Ik, ik vermoed uh, dat voor het, het, de resterende Nederlanders er nog wel bewaking zal zijn. Ik heb Nergens iets kunnen oppikken over de inzet van het bijvoorbeeld het koopstcommandetroepen of van andere interventieeenheden. Maar gezien het werk wat andere landen nu doen, kan ik me toch wel op zijn minst vermoeden dat ze stand staan. Ja, tenslotte, is dit een soort eliteeenheden hebben we dat in de huidige moderne gevechtsvoering nog nodig? Ja, absoluut sterker nog. Uh, naarmate de legers kleiner worden en de oorlog ingewikkelder, heb je eigenlijk steeds meer wat dan in het Amerikaanse jargon heet Force Multipliers nodig. Hè. Dat zijn goed getrainde soldaten die eigenlijk het werk van tien gewone soldaten kunnen doen. Nou, Libië is daar weer een goed voorbeeld van. Wat je nodig hebt, dat zijn mensen die heel goed de lokale situatie kennen. De, lo de cultuur kunnen begrijpen. En die het daar langere tijd kunnen volhouden in moeilijke omstandigheden. Kortom, dit soort eenheden hebben zeker nut. Dank Chris Klep, militair historicus. Graag gedaan. Is it me? Memphis van uh, Dr. John en Ray Brown Jr. En dat is de zoon van Ella Fitzgerald. Mogelijk leuk om te weten. Uh, Femke van Zeil, uh, welkom. Dank je wel. Journaliste, kenner het Afrika onder de Sahara. Ivoorkust bijvoorbeeld. Het lijkt net of we door de hele opwinding over... wat is het, Tunesië, Egypte en Libië... dat hele Ivoorkust uit het oog verloren zijn. Er stond vandaag nog een heel klein berichtje verschenen in het nieuws. Gebouw Ivoriaanse staatstelevisie in brand. We zijn toch nog heftig daar, kennelijk. Ja, het gaat er heftig aan toe. En eigenlijk nog steeds. Sinds de verkiezingen. Ja, is de situatie nog steeds dezelfde? Die twee kemphanen, leg ik het nog even uit. Twee presidenten. Twee presidenten, dat wil zeggen... de winnende kandidaat, um, Ouattara... die uh, heeft zich verschanst in een, in een hotel... Um, met de UN eromheen. En degene die er al zat... Uh, uh, uh, Laurent Gbagbo, die blijft daar zitten. Uh, ja. Het probleem is dat hij vooral uh, het leger op zijn hand heeft. En dat die op dit moment iedereen die ervan verdenken... om voor de tegenkandidaat te zijn. Dat zijn vooral de mensen die uit het noorden komen. Uh, op allerlei manieren het leven zuur maken. En ook onmogelijk. Ja, nou ja, zo klinkt het een beetje als een uh, gevecht tussen twee Kemphanen. Is de bevolking ook in beweging? De Net als in is, al die andere landen. De bevolking is zeker in beweging. Uh, in verschillende, uh, op verschillende plekken wordt er geprobeerd... om toch aandacht te krijgen voor uh, de, de echte president. En met name in een aantal wijken. niet alleen uh, Maar in... heb je grootscheepse betogingen of uh, rellen? Of wat moet ik me voorstellen? Ja, wat zijn rellen? Ja, er zijn, er zijn, er zijn rellen met name... In, in bepaalde wijken, waar dan de aanhangers uh, worden verondersteld te wonen. En ja. um, die worden dus ook behoorlijk aangepakt door, door het leger. Kun je die ontwikkelingen in die kust vergelijken... Met, en, en andere landen misschien daaromheen... Uh, met wat er in, in, in het noorden van Afrika gebeurt? Nou, Op een volksopstand tevreden van democratie? Toen ik inderdaad Egypte uh, zat te bekijken, zoals iedereen... Uh,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 uh, weinig te doen heeft, die gefrustreerd heeft, is en die in de stad woont en die daardoor ook veel meer toegang heeft tot de communicatiemiddelen dat dan. Is, dat is ook zo daar, dat ze heel veel uh, twitteren en uh, hives en Facebook ja, uh, doen. Ja, het is uh, op een andere manier mobiel is daar veel belangrijker. In Mozambique bijvoorbeeld zijn de afgelopen jaren verschillende demonstraties en en rellen geweest uh, tegen de ophoging van de broodprijs bijvoorbeeld en die waren georganiseerd via SMS. Ja. Dus er zijn wel degelijk uh, manieren waarop ze communiceren... die wel in, in dit moderne tijdperk horen. Ja, ja nu is het dus van alles gaande. Ivorcus noem je, Mozambique. Er zijn misschien nog wel meer landen. We, Burkina wij weten de, Faso, wij weten. De Burkina ja, Het Faso. Vriendelijkste land van Afrika. Ja. is Totaal onverwacht. Afgelopen week zijn er demonstraties ja. uitgebroken. Dat had niemand verwacht. En dat is allemaal een beetje oh. weggedrukt uit het nieuws... door Tunesië, Egypte en Libië. Ja, Het gekke is dat dat in één keer wordt gedefinieerd als dit is een Arabische kwestie. En ik heb ook analyses gelezen waarin stond... Uh, dit gebeurt niet in Afrika, alsof Libië nee. niet in Afrika ligt. Want in Afrika zijn de mensen te arm, te slecht opgeleid... en hebben te weinig toegang tot die moderne maar communicatie. Maar kun je niet voorstellen middelen. dat de media meer aandacht hebben... sinds wat we weten, 11 september, dreiging uit die landen... meer, meer belangstellen in... <coughs> een democratische omwenteling in Arabische, islamitische landen... Ja, dan nou ja, in de rest Als je van het zo Afrika. cynisch bekijkt, dan, dan moet je nou, heel dat is voorzichtig cynisch, zijn. Toch? Nou ja, als je het in ons eigen belang bekijkt... Ja, uh, moeten we bang zijn voor terroristen. Dan is natuurlijk de... Um, al-Qaeda in de Maghreb ook steeds meer af aan het zakken... helaas richting Sub-Sahara-Afrika. Dus in die zin zouden we daar dan ook aandacht aan moeten besteden. Maar wat ik vooral belangrijk vind, je moet geen partij kiezen... maar je moet niet een situatie waarbij nota bene een volk... een democratisch weggestemde president probeert te verdrijven... volledig in het verdomhoekje... In het wat, wat, wat Zijn die mensen ermee gebaat als wij er in de kranten over schrijven? Dat je hoorde er niet vorkus... voor niks op het Tahrirplein. jongeren zeggen... the world is watching. En uh, dat sterkt wel degelijk. En het is wel degelijk heel frustrerend. En dat merk je ook als je op reportage bent... op, op die plekken waar mensen het idee hebben dat ze niet gehoord worden. Ze willen alleen maar hun verhaal kwijt kunnen. En ze, dan willen ze nog niet eens dat, ze, dat, dat jij daar een oordeel over uitspreekt... maar ze willen gehoord worden. ja. Ja, een stuk in de, in, de, in de NRC had je het er ook over... dat ze, ze daar onze morele steun uh, nodig hebben. Maar dat is natuurlijk niet de eerste taak van, van nee, de media. De, de, de media zijn natuurlijk meerdere dingen geworden tegenwoordig. Je hebt de professionele journalist... die moet verslag doen van belangrijke gebeurtenissen. Dat is zoiets als Ivoorkust. Maar dan heb je ook de mediagemeenschap. Je hebt het over twitteraars en dergelijke. En dan heb je het wel degelijk over morele steun. Ja, en die, en die jongeren klagen daar ook echt over... Dat ze, dat ze in het vlomhoekje zitten, zoals jij het uitdrukt? Kijk, die, die zien natuurlijk sowieso het, het, het hele Westen vaak als... Um, ze willen eigenlijk alleen maar, uh, in het geval van Ivorkust... onze chocola en onze koffie en verder kunnen we creperen. Dus ja, die, die zien dat alleen als een bevestiging daarvan. Ja. Ja, het is misschien een algemeen journalistiek verschijnsel... wat niet zo vreselijk veel met Afrika te maken heeft. Als nou, er een, als er een -kom Africa. ramp komt in, in Windeswijk. Uh, dan horen we ook een week lang niks anders dan Winderswijk. Al heeft er ja, twee Jemen, kilometer verderop ook zoiets iets zich Jemen ligt zich toch niet zo heel veel dichter aan het hart dan, dan Ivoorkust. Het heeft ook wel iets te maken maar met... Maar Jemen is natuurlijk wel een Al-Qaeda-bolwerk. Ja, maar wat ik dus net zei, Ivoorkust, um, Mali, dat begint langzamerhand ook een beetje die kant op af te zakken. Dus dat moeten we sowieso, dan als het dat, dat de enige reden zou zijn, moeten we dat ook in de haat Je weet dat redacties altijd zeggen als je zegt, ja, er is nu wel heel veel aandacht voor Libië. Dan zeggen ze, ja, maar het publiek wil nu eenmaal momenteel niks anders weten dan Libië. Nou, ik denk dat... Um dat dat een self-fulfilling prophecy is... en dat je zeker aandacht moet besteden aan Libië. Ik zit hier helemaal niet om te zeggen... Nee, maar je wilt, pleit voor meer evenwicht. Maar meer evenwicht, ja, zeker. Ja, ja, en nu gaan al die journalisten die eerst ook... Maar ook onze correspondenten uit de rest van Afrika... Ja, die arme die Kees op, kan zich ook niet delen nee, natuurlijk. Linda, Lindeijer dus, ja. en zo, die gaan allemaal nu naar Libië. Ja. Ja, waardoor inderdaad, jou, jouw effect, dat betreur je. Ja, zeker. Ja. Nou, dat heb je duidelijk gemaakt. Dank je wel, Femke van Zeil. Graag gedaan. Succes. Ja, mijn gasten van nu zijn, uh, dat blijkt uit hun briefwisseling, jazzliefhebbers. Misschien kan een van u, heren, zeggen wat we hier beluisterd hebben. Weten jullie dat? Geen idee. Oh, ben ben ik Lef, ben nog of... wel. vond het een beetje suffe muziek zijn. Oh, nou. <lacht> wat is het dan? Het is het New Cool Collective van Nou, ben dat ben... is dan wel een van hun absolute oh. dieptepunten, volgens <lacht> mij. <lacht> u hoort Henk, Henk Bernlev. Met anderen hebben we het ook niet als ze mooi ervaren en herkend. Ik heb en, het zeker niet herkend. Nee. Oké. Okay. Nee, ja, nou, en ik ben een muziekman. In Dat de is de eerste Theo Vendy. En uh, ik heb het ook absoluut niet herkend. Nou, nee. oké. Okay. Niettemin, gelukkig welkom, niet. heren. Het was, uh, ik noem nog even de titels: Cuzzy uh, Skank. Juist. Een boek in brieven. CC, een correspondentie, luidt de titel. De briefschrijvers Henk Bernleff, Remco Kampert, beide dichter en schrijver. En Theo lovendi muzikus en componist. U hoorde hen alle drie al. Ze zijn dus alle drie present. Goedenavond. Wat ik bij de lezing me ging afvragen... Eh, hoe lang kennen jullie elkaar al? Dat weet ik niet meer, oh. zei, zei Theo. Zij Theo. Jij uh, nou, eens even denken. Ik ben nu 73 en ik denk dat ik Theo voor het eerst heb gehoord spelen. Toen zat ik in dienst. Toen was ik 2,23. Dus dat is uh, nou, 50 jaar geleden. Ja. En Kampert, u kent ze ook op deze basis. Ja, wel enigszins. Ja, uh, hoe lang weet ik ook niet meer hoor, maar het is uh, vrij lang al. Ja. En wanneer zijn jullie elkaar uh, brieven gaan schrijven? Nou, dat was zo. Uh, we kenden elkaar dus ook in de loop de van de tijd van af en toe een, uh, een pilsje drinken. En toen zaten we in een café in Amsterdam... En tegenover mijn huis, eh, Café Welling. En eh, toen was het sluitingstijd. En toen zei ik tegen Remco en Henk... Eh, kom bij mij thuis nog even iets drinken. Ja. En dat had een eh, bijna fatale afloop. En, eh, nou ja, wat er niet allemaal uit voortgekomen is... maar om dus bij de, maar even bij het onderwerp te blijven... onder andere deze correspondentie. Ja. Want uh, het, ja... Het is ingewikkeld, geloof ik, jongens... om dat nou helemaal uit de doeken te doen. Nou ja, kijk, eigenlijk gaat het erom. Le uh, Theo kwam op dat meestelijke idee... dat uh, kopieconform... Hè? Ja. die is zelfs geloof ik C -c. een Franse film die zo heet tegenwoordig. Ja, een onbegrijpelijke Franse film. Ja, die heb ik ook niet gezien, maar... In goed. ieder geval... Uh, om uh, op grond van dat elkaar kopieën toesturen... om een correspondentie gebaseerd alleen maar op het elkaar toesturen van kopieën zonder eigenlijk verder enige inhoud. En dat, ja. het, het ging alleen maar uit. over... Uh, heb jij de kopie van mijn schrijven aan Remco ontvangen? Zo so, ja, ja, wil je hem dan mededelen... dat ik zijn kopie van jou, het schrijven aan jou... Uh, ook uh, in goede ja. staat heb ontvangen? Ja. Ja. En dat was in, ja. schrik niet, in 1988. Ja, maar Remco Kampen, in eerste instantie... is die onderneming toen al spoedig uh, doodgebloed, gestagneerd? Of, uh, ja, tot aarde in uh, niet alleen bevestigingen van mekaars kopie... Ontvangen, maar daar ook weer bevestigingen van. Dus bevestigingen van bevestigingen. Dat was een beetje een doodlopend spoor. Ja. Wel, ik hebben, ik jullie, hebben jullie het enige jaren geleden weer uh, opgevat, opgepikt, zeg maar tegenwoordig? Ja, ik, ik had toen uh, uh, de boel die eerste correspondentie verlaten, een beetje. En toen kwam ik die weer tegen, jaren later, of ja. enfin, een paar jaar. Hoe lang is Anderhalf jaar geleden of zo. En uh, toen dacht ik, het was toch eigenlijk wel leuk. Uh, althans zou het nu alleen... En toen heb ik beleefd gevraagd aan beide heren... of we de correspondentie weer zouden hervatten. En dat hebben ze toen toegestaan. Ja. Pern Leffy schrijft, dat vond ik zo mooi... dat de bedoeling was een briefwisseling... over het oplaten van zo licht mogelijke vliegers. Wat, wat bedoelt u? Nou ja, dat het vooral natuurlijk geen, uh, geen uh, doodserieuze... Correspondentie moest worden. van drie kunstenaars. die. Uh, de, de diepte van hun eigen. en andermans ziel. Uh, op het papier gingen toevertrouwen. Ja. Maar dat het een soort. Uh, ja, het moest amusant blijven. leuk. voor ons drieën om te doen. en om ermee aan de gang te blijven. Dat was. was ook absoluut niet de bedoeling eigenlijk. Zo is het althans. dat is pas heel veel later gekomen. toen de correspondentie eigenlijk alweer. Uh, min of meer tot een. Uh, ja, eigenlijk een normaal gesproken einde was gekomen. De, de, toen zijn we erover gaan denken om het misschien uit te geven. Maar toen we dat maakten was het alleen maar voor de lol van ons drieën. Ja. Ver, verder niks. Ja, Kampot, jullie lijken uh, regelmatig ook in die brieven eigenlijk bang om te serieus te worden. Ja, ja, nou is die angst bij mij altijd aanwezig. Misschien bij Theo en Henk wat minder. Maar... Ja, bij mij ietsje minder, uh, sorry hoor. Ik, dit, ja. dit is een definitieve breuk nu, begrijp ik, ja. oh, maar, ah. Je maar. komt toch wel, hè, Don? <laughs> ja, ik kom zeker. Maar ja, Theo Louvendi, u, u bent weer uh, benadrukt enkele malen... dat het toch niet te veel over het verleden mag gaan. Uh, heb, heb ik dat ergens geschreven? Ja. Oh. Uh, ja, het ook nou, dat klopt is. wel. Maar ja, goed, op ons soort leeftijden... Uh, heb, je heb je meer verleden dan Heb je meer even? verleden dan de toekomst. <laughs> <Ja>. <laughs> dus die toekomst is veel korter. Dus, uh, dus kan je ook veel meer kwijt over het verleden. Ja. Maar dat is natuurlijk ook ontzettend leuk. Om, om dingen op te halen die, die ontzettend lang geleden zijn. Mens, over mensen te schrijven die on helemaal niet meer bestaan. En, en, en bijvoorbeeld ook... Uh, wat een gemeenschappelijk iets is bij ons drieën. Ja, en lijkt het net of ik het een beetje naar me toe trek, maar dat is toch uh, uh, liefde voor de muziek bijvoorbeeld. Ja. Uh, dus uh, voor, de, voor de jazz, wat, ja. wat uh, zowel Remco als Benlef hebben dat ook. Ja, ja daar uh, wil ik het even over hebben. Dat vraagt men zich misschien inmiddels af. Waar gaan die brieven over? En dat is inderdaad veel uh, de oorlog, maar ook vaak over jazz... Dat is een liefde die jullie delen, Remco Campus. Ja, zeker. Ja, van het begin af aan. En, uh, maar goed, het gaat van... Ja, kijk, Henk en uh, Theo hebben, zijn wat onderlegder op dat gebied. Dus die dagen wat meer zinnige feiten aan dan ik. ik. Ik grijp soms dingen, brieven aan om... Uh, ja, associatief bijna. Dingen die het bij me oproept. Herinneringen aan speciale situaties. Dat is bij geldt voor ons alle drie overigens. Uh, maar bij mij iets meer misschien. Omdat ik in een, een fenomenale muziekkennis... daar kan ik niet aan tippen. Nee. En dan, uh, dan, dan is er ook in het boek... De, in de briefwissing de voortdurende worsteling... of juist niet de afwijzing daarvan... met de technologische vooruitgang. Veel avonturen met de memory stick, Leff. Nou ja, dat, uh, ja ik, uh, dat, dat vond ik echt ongelooflijk. Mijn... Kijk, daar heb je dus familie voor. Dus mijn schoonzoon die kwam op een gegeven moment... met een klein dingetje aan te groten van een aanstekertje. Dus ik dacht dat ik weer de zoveelste aansteker cadeau kreeg. Nee, zegt hij, hier kun je dus alles wat in de computer staat... kun je op dit stikje kun je kopiëren en dan kun je dat meenemen... En als je ergens in de provincie bent en een laptop bij je hebt... dan hoef je dat er maar in te steken en dan kun je verder werken. Ik vond het ongeloofwaardig, maar het bleek zo te zijn. Ja. Mijn, en de oorlog scheen het regelmatig door in jullie brieven... met als toppunt wat ik aan het begin van de uitzending noemde... die glazen kalashnikov vol wodka, uh, Louvendi. Oh ja. Is, ja. Ja, dat is prachtig, Hoogtepunt toch? Hoogtepunt uit mijn carrière, ja. Ja, ook uit het boek. Um, maar heb je die de... nog? Leeg, bedoel ik? Ja, ja hij was binnen... Je hebt hem niet weggegooid, toch? Nee. Nou, nee, maar inderdaad, het was een uh, directrice van een uh, symfonieorkest in, in Rusland... wat uh, uh, had een stuk van me gespeeld. En, uh, af, en, en toen ik uh, de volgende dag of zo... Uh, daar uh, weer terugkeerde uh, naar Nederland... toen uh, kwam ze op mijn hotelkamer met een... Uh, een fles in de vorm van een Kalashnikov. Ja. En dat is in Nederland volgens mij totaal ondenkbaar ja. je, dat je een, een fles in de vorm van een machinegeweer is ja. aan iemand geeft. Maar, maar je, je vergeet even te vertellen dat komt omdat jullie de, een belangstelling voor de slag om Stalingrad. Ja, de, ja, natuurlijk. Kijk, ja, dat, dat vergeet ik nu uh, te vertellen, maar het bleek dat, dat doe ik dan. De, de slag om Stalingrad en alles wat daarop volgde, namelijk dat het Duitse leger uh, stap voor stap uh, ja, steeds dichter bij Duitsland werd gedrongen, zeg maar, hè, vanaf Stalingrad. Dus de laatste fase daar, um, die nog een paar jaar duurde, uh, Ja, al die kleine plaatsjes en dorpjes ja. die allemaal veroverd werden door de Russen op de Duitsers. En toen bleek dat zij een broer had van mijn Deelte. leeftijd, die net als ik... Met, met pennetjes en vlaggetjes uh, ja. op een landkaart... precies de stand bijhielden ja. van, waar het front liep. En, dus ze was diep gedoerd en vandaar die, en vandaar vandaar die ja. Ja. ja En, en dan ja. gaat het natuurlijk onvermijdelijk ook zo zou ik zeggen, Remco Kampert, over, over ouder worden. Waarvan van, van uw hand de mooiste zin in het boek staat... van de wandelstok naar de rollator naar de rolstoel... Il n'y ja, dat is, uh, is uit leven gegrepen, behalve dat ik nog, nog niet uh, toe ben aan de rollator. Maar ik uh, zit nu wel met een uh, gebroken arm. Ja, hoe gaat het toch? Uh, nou ja, ik, het is een ernstige belemmering. Ik kan met de vinger van mijn linkerhand, en ik ben niet links, kan ik uh, typen. En dat, uh, dat uh, belemmert de productie aanzienlijk. Ja, haiku's misschien hè? <laughs> ja, en, ja, ja, maar dat is niet mijn genre. <laughs> en en, en Bernlef, waar, waar gaat het in die brieven eigenlijk nooit over? Ik noem auto's, beurskoersen, voetbal, buitenlandse politiek, televisieprogramma's. Kortom, waar een normaal mens zich wel voor interesseert. <laughs> ja, dan, ja, inderdaad. Ja, ja, ja. Nee, het is, het is wat dat betreft een heel buitenissig uh, brievenboek, ja. Schrijven jullie trouwens ook alleen aan elkaar of schrijf je ook aan bij andere mensen? Ben je gedreven briefschrijvers? Nou, nou ik, uh, ik ben geen grote uh, briefschrijver nee. Dat is uh, echt een uitzondering uh, in mijn leven. Voor mij is het ook een totale uitzondering. Ik schrijf ja. nooit brieven. behalve als er iemand overleden is ja. of zo. Nou, ik heb het heel vroeger. Ik, heb, ik had een vriend, een schilder die woonde in Zweden. En. Uh, daar heb ik een, een buitengewoon langdurige correspondentie gehad van wel 40 jaar Zo. en uh, nee. ja echt volgehouden en, uh, maar dat is dan ook het uh, dat ze de enige met wie ik dus veel brieven heb gewisseld. Maar voor de rest heb ik het nooit gedaan uh, en nu al helemaal niet meer. Dat is mooi. De kunst van het schrijven. Het boek heet CC een correspondentie. Henk Bernlef, Remco Kampen Theo Louwendi. De uitgever is Bas Lubberhuis en het verschijnt. Deze week dank u wel, heren. Ik dank u. Graag. Het is okay. vijf voor twaalf. Over twee uur begint de Oscar uitreiking in Los Angeles. En de vraag die ons bezighoudt is. And the Oscar goes to and the Oscar goes to. And the Oscar goes to. En de Oscar gaat naar... En de Oscar goes to. Ja, de tweestrijd gaat tussen de King's Speech, 12 nominaties. En de Social Network 8 nominaties. Filmjournalist René Mioch, goedavond. U bent daar ter plekke aanwezig. Uh, ja. Waag je even aan een voorspelling van de uitslag. Wie wint? Ik denk dat de King's Speech uh, gaat winnen. Dat dat ja. de grote winnaar wordt van de avond. Ja. Maar en, ik moet je zeggen, ik heb het nog nooit zo spannend gevonden als dit jaar. Want het kan alle kanten op gaan. Um, het zou ook maar zo kunnen dat alles naar de King's Speech gaat... en dat dan ineens de beste film de Social Network wordt. Je weet het niet. Ja, ja, ja. Het ze wel allemaal, allemaal Oscars winnen, maar niet de hoofdprijs. Dat zou kunnen, ja. ja. En uh, je zou ook kunnen denken dat, want dat als je naar andere prijsuitreikingen hier in Amerika kijkt... dat bijvoorbeeld David Fincher als beste regisseur zou winnen. Maar ja, daar zeg ik dan weer van, hij heeft uh, de Director's Guild uh, Award niet gewonnen. En in de afgelopen acht jaar was het steeds zo dat degene die uh, de Director's Guild Award wint... ook de Oscar wint. En dat zou betekenen dat de King's Speech weer gaat winnen. Zetje. Nu Dana Lintzen, filmjournalist voor NRC. Goedenavond. Wat Goedenavond. Verwacht, wat verwacht jij? Ik denk ook dat de King's Speech gaat winnen. Maar dan is het natuurlijk de vraag of ik ook vind dat hij moet gaan winnen. Ja, dat is mijn vraag. Vind je ook dat hij moet gaan winnen? Nee, want ik vind het eigenlijk de meest conventionele film. Heel goed gemaakt. Prachtig verhaal over een stotterende koning. Maar eigenlijk als je kijkt naar die tien films die meedoen voor beste film, dan zit daar veel spannenders bij. Veel meer nieuw Hollywood. En dan denk ik, The Social Network is een goed voorbeeld. Maar toch ook de balletfilm The Black Swan. Die gisteren bij de Independent Spirit Awards weer vier prijzen heeft gewonnen. Ja. Heb je enig idee van een... Kun je, kun je meer specifiek zijn in de uitslag? René Mijoch? 7-2, nee, nou, 8-1, 6-1. Nou ja, kijk, als je, als je kijkt naar de zes belangrijke categorieën... daar ga ik dan maar even vanuit. Beste film, beste acteur, beste bijrollen, beste regisseur. Nou, dan denk ik dat, de, de, dat ze de kans hebben om daar uh, 4-1 van te maken. Ik denk dat David Fincher geeft dan ook de kans om regisseur te worden, maar... Uh, daar is het dan wel mee gezegd. Oké, okay, en Dana Linsen? Ik denk de Speed 5 à 6 en de Social Network 3 in totaal. Nou, oké, okay, we gaan straks kijken. Hartstikke spannend. Los Angeles, dankjewel. Dana Linssen hier en René Mioch daar in Los Angeles. Dit was Met het Oog op Morgen. Morgen presenteert Rob Trip en ik eindig met een gedicht uit een in een oude stoffige kast opgediept onogelijk bundeltje uit 1969 van Remco Kampert. Een mini motion pocket, een soort roofdruk en het heet Veel Beter. Moet je horen, schat. Laten we ermee ophouden met die domme ruzie. Het is zo'n onzin, weet je wel. Kijk me eens aan en leg je hand eens hier. Dan leg ik de mijne daar. Zie je?